Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Rusland zou militante moslims in Afghanistan geld hebben geboden om NAVO-militairen te doden. De New York Times en de Washington Post schrijven dat na gesprekken met medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het geld zou zijn aangeboden door leden van een Russische militaire inlichtingengroep. Vorig jaar zou er daadwerkelijk geld zijn betaald aan onder meer Taliban-strijders. Maar het is niet bekend of die ook echt NAVO-militairen om het leven hebben gebracht. Rusland en de VS willen niet op het bericht reageren.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 Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft de komende tijd op hetzelfde niveau, verwacht het RIVM. Volgens deskundigen van Dissel en Wallinga is het nu een kwestie van geduld hebben. Zo is het afwachten wat er met de vakanties gebeurt, zeggen ze, en wat het effect is als de scholen weer beginnen. In de VS is het aantal coronabesmettingen in één dag gestegen met ruim 45.000. Dat is voor de tweede dag op rij een record. In totaal zijn in de VS nu zo'n 2,5 miljoen mensen besmet. In een aantal staten zijn versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid. Het weer, buien met onweerhagel en windstoten. Vanmiddag vooral in het noordoosten. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen wisselend bewolkt misschien nog een onweersbui en maximaal 20 graden.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 Afgelopen vrijdag zat bij de Post dat is een mail die de raadsleden allemaal krijgen met uh, nieuwe stukken, zit een, uh, amendement, of een motie die uh, ingediend is door D66 uh, en gesteund door over de overige coalitiepartijen, waarin uh, eigenlijk het college wordt opgeroepen om een nieuwe uh, financiële actualisatie te doen voor de Formule 1, waarbij dat amendement wordt uh, teruggedraaid. Dat um, Even door mijn korte samenvatting, maar...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 gezegd heb van nou de kans dat uh, die en die partijen bij elkaar komen... dat lijkt mij de meest gunstigste. En toen mocht iedereen zijn praatje doen. En u heeft toen uh, bekendgemaakt dat u bij de coalitiebesprekingen... toch wel de bestuurlijke omgang uh, op de agenda wilde hebben. Ja. Nou zie ik daar een, een stukje over in het uh, akkoord. Wij zijn ons bewust van onze bestuursstijl... op basis van onderling vertrouwen, consensus... tenzij aanspreekbaarheid en voortvarendheid... Uh,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 Nou, Het ging er ook om dat de omgangsvormen nogal eens grof en onbeschoft waren, zeker. dat zijn de woorden van, van meneer Van den Berg, de formateur. Is, nou, is daar ook zei, over gesproken? Ja, ja, zeker, want hij zei dat het lijntje tussen, tussen, tussen duidelijk en helder uh, vaak overschreden werd naar hard en grof, uh, en dat we dat niet met elkaar moeten willen. En, uh,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 Uh, wat bedoelt u met de projectaanpak? Uh, er zijn vijf. De vijf projecten en die stonden ook al in het uh, breed gedragen ja. programma. Uh, nou, er zijn nog een aantal andere kleine projecten. Hè, want bijvoorbeeld de Krocht die komt dinsdag op, op de Raadsagenda, is ook zo'n project waar we al van af, hmm. twee jaar lang uh, over praten. Al zeven jaar lang?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 Ik haal de. zoals de eerste. Die gedaan gaat worden. Ik haal uh, specifiek de, de, de krocht. u begint er zelf over. En ik roep dan even die uh, zeven jaar. Want ja. bij de uh, vorige, vorige verkiezing, dus dat is uh, zes jaar geleden. stond in ja. alle partijprogramma's iets over de krocht. Ja. En twee jaar geleden stond er in uh, vier programma's iets over de krocht. En uh, gelukkig zijn we nu zover dat de krocht uh, aangepakt wordt. Ja. Uh, bent u voor de duurste variant?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 Uh, ik dank u voor uw tijd en we gaan straks praten met, uh, met CDA en. Uh, Oké. Okay. Dank u wel. Dag.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 Met de andere gemeenten in de Kust. Dat, uh, dat, ja. dat zijn mooie uitspraken. En het, uh, het voorstel van meneer Molenburg over lachgas. Uh, dat is uh, allemaal heel mooi om dat aan te nemen. Maar dan kom ik toch terug op het, uh, op het punt dat we moeten handhaven. Er is duidelijk een tekort aan handhaving in Zandvoort. Dat zal niemand ontkennen. Uh, ik hoor het nee. namelijk zelf van uh, politie en handhaving. Wordt het niet ja. tijd voor een raadsvoorstel? Van een grotere capaciteit aan uh, politie en handhavers.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 So